Tot ongeveer 17 graden. Morgen minder buien en iets warmer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. PNN 4-7. Ik uh, zat zo uh, in de auto. Terug van uh, van Lauwens Oog. Wat echt een enorm eind rijden is, Simone. Echt waar. Ben je wel ja? eens naar Lauwersoog Oog toe gereden vanaf Hilversum? Uh, even denken. Nee, volgens mij niet. Nou, het is echt een. Uh, er zit nog een heel verhaal achter. Want ik, ik moest dus. Uh, dat is voor een tv-programma. Ik weet eigenlijk niet precies of ik dat al mag vertellen. Of dat al in de openbaarheid. <laughs> ja, uh, dat maar... Heb je nu al ja, ja, gedaan? Ja, nou, het is dus een tv-programma. En dat gaat. BN uh, gaat het uh, maken. Samen met een. Bepaalde andere omroep... waar ik dan de naam natuurlijk dus niet van ga zeggen, maar uh, waar wel een soort van samenwerking mee zou kunnen ontstaan. En die weet je. Het. Um, dus ik moest naar uh, helemaal een Lauwers Oog. En dan moest ik daar, uh, moesten we de... Ja, maar ik weet het niet, ik ik is al bekend, niet, bekend ik, hoor, trouwens. Ja, is ik, dat? Ik bekend. zoek het eventjes op. Oh, gelukkig. Ik help je eventjes. Nee, het, oh, dan moest ik daar, het, het programma, er dus, gaan dus mensen op een, op een boot zitten, bekende Nederlanders. En ik moet ze dan van de boot afhalen voor de radio. En, uh, en maar, uh, nou, ik, ga, voordat ik, ik ga niet alle details verklappen, want dan, dan uh, moet je zelf maar luisteren. 4 juli is de eerste aflevering. En, uh, maar ik moest dus die mensen van die boot afhalen. En het ging helemaal mis, want uh, uh, uh, het is de Waddenzee. En dat is best een heftige zee wat dat betreft. Want je hebt toe zandbanken en weet ik veel wat en zo. Dus op een gegeven moment kwamen we vast te liggen. Dus ik heb, om maar even deze tease af te sluiten... ik heb dus met twee bekende Nederlanders in mijn onderbroek... in de Waddenzee gestaan. En vervolgens een boot losgeshort. Oeh, en wie had de mooiste billen? Uh, dat was de, de, de dame in kwestie. Dus, uh, maar wie dat was, dat ga ik allemaal niet verklappen. Want dan, uh, dan krijg ik straf van de baas. Dus dat ga ik me niet doen. En zien we dat dan ook nog terug op tv? Of horen we het alleen da op de radio? Dat horen we dan weer op de radio. Maar ah. is wel, het, is, uh, het is wel heel lang. Ik heb het is echt gewoon heel lang midden in, gewoon echt gewoon in de. Hè, het was vrij koud de afgelopen uh -huh. week. Dus gewoon tot mijn navel in de Waddenzee gestaan. En toen uh, helemaal nat gesleurd. Dus, nee, goed, anyway. Ik moest helemaal naar Lauwers Oog. Uh, want daar uh, ging dan de, de boot naar de boot. En, uh, uh, uh, en toen reed ik we terug. En toen reed ik over de A6 in, uh, in de Polen. En uh, er, was een, er was de weg afgesloten, de andere kant op. Dus er stonden een enorme lange file. De mensen stonden daar ook allemaal met de deur open en weet ik voor wat en zo. En ik betrapte mij erop dat ik dat eigenlijk stiekem best wel grappig vond. Je genoot ervan ja. dat die andere mensen in de file stonden en jij niet. Klopt. En sterker nog, mijn weg was dus ook echt heel erg leeg. Dat was ook gewoon echt gewoon... Yes. Ja, ja, dus jij bent met je raampje opengedraaid. Nou, wel een beetje, ik zat wel echt met een grote glimlach in de auto. En dat is toch... Je, je zag die mensen... Die, die, die, je hebt zelf misschien ook eens in de file gestaan. Mm. En dat dan de weg naast je, dat die helemaal vrij is. En die zie je dan rijden en dan denk je... Oh, dat zou ik zo graag willen rijden daar. Ja. Maar dat kan er natuurlijk niet. Nee. Want je kunt niet weg op een snelweg. Dus toen, maar ik, ik genoot er best wel een beetje van. En toen dacht ik, nou weet je wat, we moeten misschien... Misschien moeten we maar een keertje opgelost van het hele fileprobleem? Ja, en dan is dit natuurlijk bij uitstek het moment. Dus zo is dat. Dus uh, denk mee in dit programma over het oplossen van het fileprobleem. Wat vind jij? Uh, heb je goede tips? Moeten we gewoon meer asfalt aanleggen? Of uh, moet het openbaar vervoer gratis worden? Of, uh, ja, heb je misschien hele andere ideeën? Moeten auto's maar eens leren vliegen of zo? Weet ik veel. 0801-121-0801-121, dat is het telefoonnummer. En dan komt nu de oplossing van Simone Wijnands. <lacht> mijn nee. Los, Los het is op, dat, dat fileprobleem. Ik, ik heb echt geen idee. Ik ben al blij dat ik überhaupt mijn rijbewijs ooit heb gehaald. <lacht> ja. En dat, dat ze me de weg op laten gaan. Dus nee, ik, het fileprobleem is echt een van de dingen waar ik me absoluut niet mee bezig ben. Nee? Oh, nee. Ik vind, ik heb wel eens in de file gestaan hoor, en dat vond ik echt super irritant. Maar verder sta ik niet dagelijks in de file. Dus ik denk dat je, dat je er dan meer problemen mee hebt en dat je er dan misschien ook wel meer over gaat nadenken hoe dat dan op te lossen valt. Ja, nou, ja. ja ik Omdat weet je, het niet. Ja. Je hebt ja, toch met... tijd zat? Natuurlijk, ja, hè? nou ja, mensen moeten gewoon. Uh, ja. De geëikte dingen, denk ik. Gewoon samen gaan rijden. Uh, treintje pakken. Carpoolen uh, bedoel carpoolen. je? De carpoolen is wel echt gewoon heel erg jaren negentig. Ja. Volgens mij doet niemand dat meer. Want je hebt toch al die, uh, al die, die plekken waar je dan uh, samen kon komen. Allemaal van die carpoolplekken mm. en zo. Maar ik zie daar dus nooit uh, dingen staan. Nou, wat ik wel overdreven vind is... Ik, ik vind wel dat mensen veel auto's hebben. Gewoon ook dat, dat, er niet, dat iedereen niet maar een, een auto neemt. Weet je. je kunt best uh, in, een, in een gezin of stel kun je best denk ik wel praktischer omgaan met je auto's. Dus minder auto's is dus ook minder file, zeg je. Ja, en meer parkeerplek. <laughs> <Ja>. <laughs> ook dat. Ga even willekeurig een lijntje prikken hoor. Hallo met Luc. Hallo, lijn 1. 061548 als je het herkent. Hallo? Hey, goeiedag, hallo. Um, uh, dag. Hallo, fileprobleem zijn Er uh, zijn fileprobleem aan het oplossen. Ik heb geen directe oplossing voor het fileprobleem, oh. maar um, ik weet wel dat de technologie uh, uh, zover is inmiddels dat uh, een auto genoeg energie kan opbrengen ja. om uh, huishoudens uh, uh, van energie te voorzien. Dat uh, noemen ze ja. credo-to-credo technologie. Ja. En dat is dus dat alles wat je bouwt of wat je uh, gebruikt of wat je uh, uh, ja, consumeert, ja. om het zo te noemen, dat dat uh, uh, meer energie opbrengt ja. dan dat het, dat het kost. Maar dat zou dus betekenen dat, dat je dus uh, door uh, de files uh, nieuwe energie kunt opwekken. Ja, inderdaad. Hmm, dus eigenlijk zijn die files en nog helemaal slecht. En daarmee niet? kun je dus uh, energie opwekken, zodat je uh, uh, uh, het spoor en de bussen en et cetera uh, kostenvrij kunt laten rijden. Ik vind het een mooi begin van deze discussie. Dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Hoi, he. ja, van hetzelfde. Nou. Het maakt wat los, de telefoon staat roodgloeiend, als dat nog zou kunnen. Het is een zwarte telefoon, maar goed, stel dat, dan stond hij nu roodgloeiend. Um, jouw oplossing voor het fileprobleem? Bel je nu door naar 0800-1121. En de driver seat. We zijn het viele problemen een beetje aan het oplossen. Super easy natuurlijk. Best goed te doen hoor. Uh, Tim. Uh, Erik, sorry. Ja, goedendag. Ik kom zo bij je, hoor. Ja, oké. Okay. Oké, okay. en Tim, ik kom ook zo meteen bij jou. Ja, leuk. Prima. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen. <laughs> uh, jij doet uh, regie bij lust. En uh, jij zei. Ik heb de oplossing. Ja. De oplossing, zei je zo. Ja. De oplossing. Ja. Niet eens een rijbewijs wel, net theorie gehaald. Gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. In één keer, hè? Ja, ook. Oh, ja, ja. ja. En wat is de oplossing? Nou, weet je, als je de oplossing van iets wil vinden... moet je eerst gewoon het probleem weten. En ik weet het probleem, dus dan gelijk ook de oplossing. Ja. Ik ben dus nu aan het rijlessen. En uh, het probleem wat ik zie, nu ik in een auto zie... wat ik dus echt een paar maanden geleden nog nooit zag... Nee. Is... Dus dat hele tijd afremmen, optrekken. Dat yeah. is die vertraging. Yeah. Wat wij in Nederland doen, is op de snelweg hebben we een maximale snelheid ingesteld. En wat doen we? Dan, uh, dan gaan we op drukke, voor drukke kruispunt gaan we waarschuwen: van ja, je moet alvast 50 gaan rijden, want het wordt yeah. straks gevaarlijk. Yeah. Waardoor iedereen massaal gaat afremmen. Yeah. En dan weer moet optrekken. Dus ik denk dat we misschien een beetje meer zoals Duitsland moeten doen. Niet helemaal die maximumsnelheid. Maar wat we vooral gewoon niet meer moeten doen... is die borden, die waarschuwingsborden van... Ga nu matrixborden 70. matrixborden moeten weg. Ja, ga nu 70. Gaan, en dan echt, echt ongeveer 500 meter later mag je 90. Ja. En dan moet je weer naar ja, 50. Ja, ik, ik snap ook niet zo goed hoe ze dat dan bepalen. Hoe ze nee. dan... De, uh, waarom, dan, waarom je dan op een gegeven moment 50, ineens mag je 50? Ja. Dan denk ik denk wow, ik rijd net nog honderd. Maar niks dat heb ik dus geleerd. Als er 50 staat en dan heb je van die lichtjes, vier lichtjes om het bord. Ja. En als dat zo om en om aangaat, ja. dan is het dus een waarschuwing dat er een file aan gaat komen. Ja, ja, ja, ja. Maar dan denk ik van, die wordt door jullie zelf veroorzaakt met dit bord. Ja, dat en denk en een ik wel. Het tweede, ja. tweede oh, toch, okay. Is, ik ben uh, opgegroeid in Azië. En daar hebben ze nog een goede oplossing: ja. dat je stoplichten, die worden dus in wordt het, uh, uh, voordat het rood wordt, oranje. Yeah. Maar daar hebben ze dus dan ook, voordat het groen wordt, wordt het oranje. Yeah, yeah. Dus mensen gaan nou optrekken als het oranje wordt... en dan als het groen is, dan zijn ze weg. Aha! Dus, dus dan ga helpt. je veel sneller weg. Ja. Ja, ja, want nu dus wordt het groen mee... en duurt het nog ongeveer vijf seconden voordat iemand ja. reageert. So, ja, precies. En dan zit je soms gewoon... Moet je, nog, moet je gewoon wachten om, ja. omdat mensen niet snel genoeg Dus de laatste van? drie seconden van een rood licht moet oranje worden. Ik vind het een goede oplossing, Anne. Dankjewel. Ja. Goed, man. Um, en dat zonder rijbewijs. <laughs> dan zit je toch mooi even na te denken. Uh, eens even kijken. We gaan eerst even naar, uh, naar Erik. Erik, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Uh, ja, uh, probleem zijn we aan het oplossen. Jij hebt vast wel een, uh, een goede oplossing. Nou, ik denk dat er een redelijk eind komt. Van, uh, je kunt ook zeggen, van, we stellen een gekleurde kentekenplaat in. Bijvoorbeeld een rood kentekenplaat. Ja. Die blijft je geen wegenbelasting betalen. Geef je korting op de benzine desnoods. Ja. Maar die mag dan niet tijdens de spitsuren rijden. Aha, dus mensen zoals ik. Uh, ik ik rijd eigenlijk niet zo vaak. En, uh, en ik hoef niet per se tijdens de spits te rijden. Ik zou dan iets minder wegenbelasting. Iets minder benzinegeld eventueel. En een rode kenteken. Uh, en... en... Maar, maar waarom lost het dan de files op, denk ik me nu? Omdat je dan niet ja. in de spits mag rijden meer? Ja. Ik oh, ja. Als je kijkt, het scheelt denk ik al, als je 10% van de, van de auto's in de weg haalt, ja. dan, dan zou dat al een heel eind schelen. En je ja. zou ook nog ja, verder kunnen gaan in dat systeem, bijvoorbeeld met de gekleurde kentekenplaten voor bedrijven. En, uh, ja, je kan er een heel systeem op loslaten ja. natuurlijk. En je hebt toch ook wel eens ideeën gehad uh, van mensen die zeiden van ja, de, de, de, de, uh, de eerste, weet ik veel, acht Letters van het alfabet die mogen dan op, op even dagen rijden. Ja, kijk, nee, dat kun je niet maken, vind ik, want je hebt een auto en ja, daar, daar betaal je voor, dus dan moet je ook gebruik van kunnen maken wanneer je wil. Ja. Ja, dit, het... dit is een soort vrijwillig systeem ja. en je betaalt minder geld. Ja, ja dus, dus het is niet zo dat ik, ik mag ervoor kiezen als ik dat ja. wil. Ja, ja. Ja. Want, ik, want anders zou het natuurlijk zo zijn van ja, ik neem wel een rode kentekenplaat en dan, uh, uh, en dan ga ik alsnog in de, in, de, in de spits rijden. Ja, maar iedereen ziet dat toch? Ja, dat is waar. Ja. Dan, ben je, dan ben je een beetje de pagina van, van de file als jij want dan ben jij degene ja. die je mee veroorzaakt natuurlijk. En er hangen genoeg camera's tegenwoordig. Ja, ja dat is waar. Ik vind het best een... Uh, ik, zit, ik zit een beetje te zoeken naar een gat, naar een soort dat het niet kan, maar... Nou, ik ja, vind je je kunt de, de geldbedragen desnoods nog meer verhogen of verlagen... Net zolang dat het interessant voor de mensen wordt om met de trein te gaan. Ja, ik vind het best een goede oplossing eigenlijk, nu ik er zo over nadenk. Het is wel... Uh... Zet je, sta je zelf vaak in de file dat je dit zo uh, hebt uitgevogeld? Nou, ik, ik loop hier al twee jaar mee rond, maar ik verbaas me erover dat niemand erop komt eigenlijk. Ja. Goh. Dat, uh, en heb je, er een keer, heb je wel eens een briefje gestuurd naar Den Haag? Zo van jongens, uh, hallo, nee. <laughs> doe nee, dit ik denk, eens. Ja, er komt, ik denk, er komt wel een keer iemand mee. Hè? <laughs> <laughs> Niemand, hè? Nou nee, ja, als ze denken ook niet na daar. Dat moeten wij er weer voor ze doen. Dat is ook zo. Ik vind het een goed idee, Erik. Uh, volgens het lijkt mij, uh, mij het lijkt mij snelste en simpel. Nou, volgens mij ook. En, en dan dat iedereen lekker kan kiezen. ook Of je gaat wel of niet in de spits rijden. Ja, kijk, en je kunt ook voor bedrijven doen. Er zijn ook mensen die werken twee dagen in de week. Die nemen bijvoorbeeld uh, op donderdag en op dinsdag. Nou, dan krijg je bijvoorbeeld de kleur, weet ik voor wat. Ja. En dan kun, je ook gaan, nee, dan kun je ook gaan zoeken naar de oplossing. Dan zeg je, nou, we hebben nou zoveel bedrijven voor de dinsdag en donderdag. Zijn er ook bedrijven die dan voor de maandag en de woensdag willen kiezen? Of dat soort dingen allemaal. Ja, dus stel je... Stel je en je hebt misschien van die, van die part-time uh, rijders ja. die dan uh, twee dagen in de week werken. En dan. Ja, die, maar die zou... ik allemaal op dinsdag en donderdag bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat is zo. En dan zou je nog bijvoorbeeld een weekend, uh, net als met een weekend OV, zou je ja. ook weekendrijden? Het weekend een heel systeem op loslaten. Ja, dat, uh, dat zou ik wel willen bedenken. Het lijkt me hartstikke leuk. Ja. <laughs> Wat voor kleur zou jij nemen? Zou jij rood gaan of gewoon echt gewoon de. de, de... Ik, ik, heb ja, ik, ik moet altijd werken. Dus ik uh, ja. moet gewoon normaal alles betalen. Daar dus ben ik bang. Ja. Zit je veel op de weg dan? Ja, best wel. Ja, en stoor jij dan Ik ben een schoonmaakbedrijf, dus ik werk zeven dagen. Ja, dagen ja nee, dan, ben je, dan ben je ook dan uh, rij overal toe. Ik ben nu aan het schoonmaken. Echt waar? Nu? <laughs> <laughs> Om kwart over vier s'nachts? Ja, inderdaad. Wat ben je dan aan het schoonmaken dan? Een uh, restaurant, keuken. Oh ja, tuurlijk. Ja, dat moet ja, ook een gebeuren. weer ook. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat moet ook gebeuren. Nou, dan uh, zou ik zeggen, werk ze nog? Ja, oké. Okay, Hartelijk bedankt. En, en dank voor het oplossen. Ik vind het een goed idee. Oké. Okay, tot later, hè. Oi, oi. Even kijken. We gaan uh, naar Erik. Erik, Erik goedemorgen. Hallo Erik. Ja, hoor. Tim hey, misschien? Wat zeg je? Met Tim. Ja, hallo. Met wie, Tim? Komt hier even vijf keer, Erik. Hey, uh, wat mij een uh, goede, goede oplossing lijkt, is uh, flexibele werktijden. Dus dat. Uh, ik heb dat zelf meegemaakt. Uh, ik ga dan met de metro. En maar een collega van mij, die, uh, die, werkte, uh, die begon om zeven uur s'morgens. Ja. Uh, ik vind dat mensen ook wel om half zeven s'morgens kunnen beginnen met werken. ja. ja. Ja, nee dat ik ik, ik uh, vond, dat is echt wel een oplossing wat je veel hoort. Hè? Dat mensen gewoon uh, dat je kan kiezen eigenlijk. Dat je nou, begint meteen, ik tussen. Ik kan jou zeggen, um, het is helemaal geen probleem om, uh, om dus morgens heel vroeg te beginnen. Dan ga je gewoon iets vroeger naar bed. En ja, dat is jouw ritme, is gewoon uh, dat. Ja. ja, nou sterker nog, er zijn mensen natuurlijk. Uh, sommige mensen zijn gewoon ochtendmens. En uh, ik weet bijvoorbeeld van Simone die hiervoor zat. Dat is echt een ochtendmens. En die, uh, die zou best wel uh, bij BNN om, uh, om een uurtje of half acht dan willen beginnen. Ritme, dan ben je voor alle files uit, ja. smorgens. En dan ben je ook weer voor alle files klaar. Ja. Als je om vier uur eindigt met je werk, ja, dan ben je. Dan, ja. Ja, nee, dat is zo. Daar heb je wel gelijk in. En, en en ben jij een ochtendmens of meer een avondmens? Nou, ik heb ik heb wel. Ik ben jaren. Her, ik ben, ben ik om half acht begonnen. Hm. Dan zat ik om half zeven in de metro. Hm. Dan zal ik jou zeggen, als ik een keertje later was en ik zit om negen uur in de motor, dan zat die metro helemaal vol gewoon. Ja. Dus het, ja, ik zou willen, ja, willen zeggen dat. Uh, maar weet je wat de, wat de bedrijven doen? Kijk, jij bent uh, een radiofiguur. Jij bent gebonden aan je tijd. Ik ja. bedoel, je bent 1 uur en dan moet je om 9 uur en om 18 uur om 10 uur. Dus dat, met radio kan het niet. Maar, dus, maar ik, ik heb uh, gewerkt. Uh... Op een computerafdeling. Dat maakt gewoon helemaal niet uit dat ik om half zeven begin. Nee, want, want het werk, als het werk maar wordt gedaan, dan maakt het eigenlijk ja. niet uit binnen welk tijd uh, dat ja. wordt gedaan. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. En als je ook uh, stel je hebt niets, uh, je hoeft geen afspraken te maken met mensen overdag, dan, uh, dan, dan is het natuurlijk best makkelijk om het, uh, om het in een andere tijdstip te doen. Het sociaal aspect blijft wel bestaan. Ik denk wel dat je dat wel. Uh, want je kunt ook zeggen: van oké, okay, telewerking. Dan zit iedereen thuis achter zijn eigen computertje in zijn eigen huis. Ik ben wel voor dat mensen ook wel elkaar blijven zien. Ja, ja, dus niet alleen maar thuiswerken. Nee. Want dat zie je natuurlijk ook wel. Dat is nu de, ik las daar laatst nog een paar artikelen over. Dat, dat mensen dan uh, steeds meer thuis gaan werken. En misschien ook op vrijdag of zo. Want natuurlijk echt een drukke, drukke verkeersdag is. Dat ze dan thuis gaan werken. Maar dat, dat, dat zou misschien voor jou in jouw geval een één dag kunnen in de week. Maar voor de rest ook wel gewoon wel op kantoor blijven. Dat je met andere mensen praat. Is de vraag. Ja. Ja, ja, ja, maar dat kan ook op dinsdagmiddag of wat ook. Ja, ja, ja dat maakt natuurlijk eigenlijk niet uit. Wel ook, ook. Nee. Ik vind het uh, een goed idee. En een idee wat natuurlijk ook al vaker voorkomen. Maar volgens mij is dat wel echt iets wat, uh, wat kan gaan werken. Dus sowieso ben ik al echt nee, voor. ik zeggen van. Oké, okay, probeer voor de spits uit te komen. Want bedrijven die blijven nog steeds, uh, dus het bedrijf waar ik dan heb gewerkt, die, die ging op een gegeven moment alleen maar mensen aannemen van met, met name van uitzendbureaus die mogen alleen maar om negen uur beginnen. Ja. Zegt die mensen van oké, okay, ze mogen kwart voor acht beginnen. Want die mensen die van uitzendbureaus die mochten dan alleen maar om negen uur beginnen? ja. Ah. ja, ja. Het is met heel veel bedrijven. Ach, wat raar eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk. Het is zo ouderwets eigenlijk, hè, die, uh, die werktijden. Ja. Ik De denk, is het, ja. Ja, het is ook een beetje bedacht volgens mij... Uh, uh, Vroeger, want toen had je natuurlijk, uh, ik bedoel nu heb je natuurlijk mobiel en je hebt e-mail, dus je kunt eigenlijk, kun je al heel veel uh, al thuis ook uh, checken. Nou, ik vind dat vanuit je bedrijven gezien, vind ik het echt heel onhandig, want ze kunnen het gewoon veel beter die tijden flexibeler maken. Ja, en vroeger moest je natuurlijk, moest je, je moest op een gegeven moment op je werk zijn, want ja, je moest de telefoontjes plegen met de werktelefoon die je daar nou, had. Ik, en... heb, ik heb de manager die staat ook een klok te kijken. Ja, dat heb je natuurlijk altijd. Maar toch, maar, vroeg, maar, dat, maar dan nog, was het vroeger nog veel erg belangrijk dat je op tijd op werk was. Maar nu hoeft het eigenlijk niet meer. Nu kun je natuurlijk wel kiezen welk tijdstip je wil. Het, het ja. zou handiger zijn om de, om de werktijden flexibeler te maken. Ja. Dus dan zou je bij Franspekte bij kunnen zeggen van oké, okay, uh, neem ze om, om 7 uur. En ga die andere tijden om 10 uur zetten. Ja. In plaats van, ja. Ja. Goed idee, dankjewel Tim, voor je, voor je oplossing. Graag gedaan. Ah, en tot later weer. Hoi. Even kijken. Gaan we naar uh, Jelle doen we dan nog. Jelle, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Hoi. Hallo. We zijn oplossing, uh, een oplossing aan het ja. zoeken voor het fileprobleem. Gouden oplossing is misschien uh, de, hel de helft van uh, het bedrijfsleven, zeg maar. Uh, winkels en studerende scholen enzovoort. Ja. Als die twee uur later beginnen s morgens. De rest kan gewoon dezelfde tijden aanhouden, de kantoren. Ja. Dan maak je het spitsuur breder en dunner. Ja. Als de... het twee keer zo breed wordt, wordt het ook twee keer zo dun. Dus stel, je hebt een universiteit. Nou, en, uh, maar, ja, maar, dat, maar die zitten natuurlijk veel in de treinen, universiteit en uh, hbo. Uh... Ja, maar die zitten ook met spitsuren. Uh, als je de bussen en, uh, en de treinen ziet... een paar uur langs morgens zitten ze stampvol. Ja, dat is waar. En dan zitten ze praktisch uh, half leeg... Ja, dat is, en, soort, dat, is, dat is ook een soort file, want na tien uur gebeurt er echt helemaal niks meer in de trein nee, natuurlijk. Hè? Nee, En als, als winkels en scholen tien, elf uur zouden beginnen... en dus ook twee uur later ophouden, dan heb je het... Verdunt. Ja, nu moet ik wel zeggen. Ik heb, ik heb een tijdje geleden. Uh, werkte ik nog niet voor BNN. Maar werkte ik voor, uh, voor SBS. Ja. En uh, dat, zat, dat zat in Amsterdam. Daar, weet ik weet niet of je dat kent. Maar dat is in de buurt bij. Ja, aan het spoor bij Panama en zo. Dus dan moest, moest ik over de A1 uh, met de auto. Ja. En ik begon altijd op een beetje gekke tijden. Rond een uurtje of half vier. Smiddags. En dan uh, reed ik zo rond kwart over drie. Reed ik dan uh, er, bij, bij Diemen. Dus dat is een druk, uh, druk gedeelte. En zo of Nee, of? Uh, uh, uh, smiddags was dat. Smiddags, ja. En, uh, en zelfs toen was daar al file. En echt, ik dacht altijd... hoe is het mogelijk dat er zoveel mensen op de weg zitten... op dit tijdstip? Moeten, moeten die niet werken? Want die waren natuurlijk allemaal aan het werken... alleen die hebben gewoon een, een rijdend bestaan. Maar de, ik vraag me af of, of het spreiden... of dat altijd een, de oplossing is. Ik denk dat de helft van het speeltuur gevuld wordt door mensen die... Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur. Maar ik ben internationaal... Maar nationaal moeten ze ook s'morgens heel vroeg beginnen. Want na tien uur mogen ze de meeste steden niet meer in. Mm -hmm. nou, en s'morgens tot tien uur komen er echt niet veel klanten in de winkels, hoor. Nee, nee, dat is ook zo. Dan is het uitgestorven. En, en dan kunnen die gewoon... Uh, maar het bedrijfsleven moet elkaar contact, contact houden met elkaar en werken met elkaar. Dus die moet je niet uit elkaar halen. Nee, nee, dat nee. Zal, uh, op nee. en, en Maar jij rijdt dus ook veel, uh, veel internationaal, veel ja. in het buitenland. En ja. hoe, hoe is het, als je dat zo een beetje inschat, hè? De nou, files in Nederland en files in het buitenland. Waar is het erger? Nederland is ja? klein natuurlijk. Ja, ja, dat is waar. Ja, het is ook wel logisch België natuurlijk. België is ook een paar hoop. Ja. <laughs> zo 12 kilometer file, hoor. Ja. Wat, wat doe je dan als je in de file staat? Want ik, ik storm er nou, in nu Dan ik een parkeerplaats op. Ja. Als ik morgens om zeven uur ergens moet zijn... Ja. Nou, dan ga ik net zo lief... Uh, dan ga ik gewoon een paar uur op parkeerplaats tot de file voorbij is en rij ik s'nachts verder. Ja? Dat is makkelijk, je kunt het een beetje verdelen. Als je maar op tijd bent om te lossen of te laden. Dus je, gaat, je staat liever ergens stil met de motor uit en dat je gewoon even, even, ja, even kunt rusten dan, dan, dan in de file? Ja, want de baas moet alleen maar betalen voor stilstand. Maar rusttijden hoeft hij niet te betalen. Ja, ja, okay. Niet zoveel dan. Ja. Nou, hij geeft wel nachtvergoeding. Ja. Maar in ieder geval, als jij naar München moet... En weer terug. Dat uh, heb ik ook gereden. Dat was uh, erg leuk. Om uh, lading van de wagens geheel te wisselen met wagens die uit Oostbloklanden kwamen. Mm -hmm. Dus je zet je, je bak van je motorwagen af. De aanhangwagen, die wissel je gewoon om voor de aanhangwagen van degene die uit uh, Oostbloklanden komt. Yeah. Op een parkeerplaats doe je dat. Geiselwind was dat. Yeah. bij Nürnberg. Dat is tien uur erheen rijden. Uh, omkoppelen, dan je nachtrust nemen om, om smiddags en s'nachts om twaalf om uur, dan start je weer en je bent worden ze uur in Nederland. Ja. Nou, wat vind jij van die... Uh, een tijd geleden was er was, uh, was een man van de... Uh, ja, ik weet niet precies van de brancheorganisatie... van vrachtwagenchauffeurs, was ja. dat geloof ik. En die zei van, ja, vrachtwagenchauffeurs worden vaak... zo vaak onterecht uh, de schuld in de schoenen geschoven van de files. Omdat je dan weer op de fileinformatie... hoor je dan weer ja een geschade vrachtwagen. Ja, maar dat is typisch... moet je maar opletten, in vakantietijd... als ze van uitzendbureaus krachten inhuren... En die spelen vaak bluffpoker van ik kan dat wel. Ja, ja. Maar voordat jij op zo'n grote combinatie op je gemak het stuur hanteert... ben je tien jaar bezig. Ja, dat denk ik ook. Ja. En dan moet je niet denken, ik heb een rijbewijs gehaald en nu doe ik het wel even. Nee, nee dan is het oefening waardkunst. Dus het zijn eigenlijk uh, de, de, de broekies, de, de, ja, de, de, de hele broekies, jonge vrachtwagenchauffeurs... Ja. die dan uh, te, te ja, onverstandig is, met het stuur omgaan. Het is typisch in de tijden dat er vakanties zijn dat ze uitzendkrachten inhuren. Hm. Ik heb zelf ook veel via uitzendbureaus gereden... maar ik besefte dat bijzonder goed. Nou, en die uitzendbureaus is echt niet, echt niet om negen uur beginnen hoor. Nee, nee. Nee, dat is midden door de nacht en alle tijden. Dat van negen uur, dat is al heel lang geleden. Ik denk dat dat is voor, voor jongelui van... Uh, van 15, 16 jaar. Ja. Dat denk ik. Nou, ik vind het een goed, uh, goed plan... Uh, om, om, om, om zo eens te kijken... van welke, welke instanties, winkels, scholen... wat allemaal ietsjes later kan beginnen. Ik vind het een goed idee. Spelen door naar de... Ik ga een mailtje naar ze sturen. Dankjewel, Jelle. Oké. Okay, Tot ziens, Hoi. hoi. Uh, gaan we nog even, even kijken of uh, um, um, um, Oh ja, Ad. Ad, Ad, Ad. Oh. Ja, ik heb de radio nu uitgezet. Ja, sorry. Ja. Zo, ik moest even denken, ik heb hier allemaal knopjes voor me... en dan zit ik dan zo te kijken van ja, welke knop moet ik nou indrukken. Maar ik heb je gevonden. Um, er zijn al een aantal goede oplossingen binnen. Wat, uh, wat vind jij? Oplossingen voor ja, nee, het fileprobleem? Dat, dat spreiden hebben we dus de hele tijd over... En dat heb ik net uh, gezegd. van uh, Als je 15 tot 20 procent van de mensen af weet te halen... in de spits... dan, uh, dan heb je het, het pleit beslecht eigenlijk. Ja, dus gewoon ervoor zorgen dat 15 procent minder in de spits op de weg zit. Ze mogen ja. wel rijden, maar niet in de spits. Nee, maar ik ben nu, ik ben nu aan het asfalteren. Ja. Op de A10. En wij leggen dus uh, spitsstroken aan. En die combinatie van uh, dus minder... Uh, 50% minder in combinatie met het verstandig gebruik van het asfalt Spits, spitsen we ook, dan zijn we de komende 10 jaar toch echt wel van de files af hoor. denk jij dat ja echt binnen 10 jaar zouden we van de files af kunnen zijn als we ja, het goed absoluut. aanpakken goh. Want, ja. want, want ik denk namelijk ja, ik zit dus niet zo heel verschrikkelijk veel op de weg maar als, als ik op de weg zit dan uh, zelfs op zondagmiddag uh, loopt het wel eens vast uh, maar, maar, maar dan denk ik niet van ja goh wat gaat het lekker met de files nee dat klopt maar het is gewoon, ja, ik, ik, ik, ik weet dat gewoon, daar uh, hebben we het uh, een paar jaar geleden bij, bij een radioprogramma geweest van Bert Kranenberg. Mm -hmm. En daar was op een gegeven moment ook een uh, man van de universiteit, die had dat ook onderzocht. En die kwam toch ook tot de conclusie dat het spreiden van de werktijden toch uh, de beste optie was. En bij vakanties is, zijn ongeveer uh, 20% of 30% van de mensen zijn dan uh, weg. En dan hoor je haast niet dat er files zijn. Nee, nee. Maar de afgelopen jaren hebben we dus nu sinds die tijd veel meer spitstroken aangelegd. En laatst was het ook op het journaal dat het toch wel uh, werkte. En we leggen er nu nog steeds meer aan. Dus ja, het kan alleen maar beter worden. Ja, nee, dat zou je zeggen. Inderdaad, dat zou je zeggen. Waar, waar ben je aan het asfalteren nu? Ik zit nu op de A10, A4 de sloten bij Amsterdam. Oh ja, ja, ja. ja. En daar, daar moet een nieuwe, nieuwe plakkaat asfalt op komen. Ja. Oké, okay. en, uh, en, en, want dat vind ik altijd wel, uh, als ik uh, s'nachts rijd, ik vind het altijd mooi om s'nachts te rijden. Want dan ga ik altijd een beetje radio luisteren en zo. En ik vind het ook altijd wel interessant om te zien. Je had een tijd geleden had je ook zo'n enorm gevaar te ergens op de snelweg staan, wat gewoon een half dorp was. <laughs> en dan waren jullie dan aan het werk, maar dat was gewoon, uh, dat was gewoon echt een heel dorp hè, wat je daar dan uh, bouwt, om, voor, voordat je gaat ja. asfalteren daar. Ja, maar dat was een heel speciaal project, met een uh, speciale machine die de uh, hele snelweg in één breedte aanlegt. Ja. En uh, ja, met een nieuwe procedure geluidstil asfalt ook te zorgen... dat de mensen dus minder last van uh, verkeersbemmering krijgen. En uh, ja, daar wordt erg veel aandacht aan besteed. Ja. En de laatste tijd moet ik ook uh, merken ik op... ik werk veel bij Amsterdam en ik kom zelf uit Zwolle. Mm -hmm. En ik ga dus elke dag langs Schiphol en dan de polder in. En dan kun je al merken dat we dus een enorme verbetering hebben bereikt... richting Hulversum uh, en zo. Ja. Dus dan is toch de file... Is uh, zo dat, dat je vroeger dus stilstond en dan weer een stukje vooruit ging. Dat is dan veranderd in de rijden de file van waar je het algemeen dag gewoon 70, 80 door kunt rijden. Ja. En als er een keer wat meer verkeer is, rij je 40. En dat is toch al een heel verschil met dat stilstaan wat je eerder deed. Ja, en dat is ook minder frustrerend. Want als je maar doorrijdt, dat, ik ja, vind het niet erg je... om, om wat langzamer te rijden. Als het maar doorrijdt, dat is, uh, ja, dat is het gewoon. Ik... Ik was zelf ook helemaal gek als ik stil kon staan. Ja. Dat kan ik helemaal niet tegen. Ja. En, uh, ja. en ik had ook vroeger, ik, ik, ik werkte dus in Amsterdam en, uh, uh, en ik had dus zo'n oude Volvo had ik. En, ja? uh, uh, en op een gegeven moment die begon, had een beetje kuren, dat was een hele oude was dat, en die, dat was ja. mijn eerste auto en die had een beetje kuren, en op een gegeven moment was de, de, de, de blower de, de, het afzuigsysteem was, uh, was kapot of het uh, koelsysteem was kapot ja. en uh, dus elke keer als ik in de file kwam en dat was dus heel vaak uh, moest ik de kachel aan doen? <laughs> ja, snoei ja. had die kachel aan, ramen open, was het natuurlijk hartstikke warm, <tom> maar dan nog uh, werd hij heel snel warm, dus ik moest altijd wist ik, als ik stil kwam te staan, moest ik binnen een kwartier de weg af, want anders ja. stond ik gewoon stil op de vluchtstrook. Nou, echt, hoe vaak ik wel niet stil heb gestaan. En, uh, en, en, maar, en, en sindsdien heb ik een soort van, een soort van psychische angst in me in voor files gekregen. Dat elke keer als ik dan stilsta, dat ik dan, uh, denk ik altijd dat mijn motor gaat oververhitten. Ja, maar als je elke keer moet bullen knijpen, dat, dat die file dat komt dat je auto niet in orde is. ja, Dat kan ik me voorstellen, dat, dat is helemaal niet fijn. Nee, dat is helemaal heel prettig. Maar ik heb nu gelukkig een auto die is iets, uh, die is iets beter. Het is, nog, het is nog een oud ding hoor, maar goed, uh, hij houdt het er niet op vol. Hé, hey, en ik, uh, ik wens je veel succes met, uh, met de werkzaamheden. Ja, met, okay. met z'n allen. Allemaal... met je wel, Dankjewel met z'n allen. Van B. beter, zeg ik nou altijd Oké. Okay. <laughs> ja, precies. <laughs> Dankjewel, Ad. Hoi. Ja. ja hoi, hoi. hoi, hoi, hoi, Ja. Je hoorde net al in het nieuws bij Jury. Clarence Clemens is overleden. Dat was de saxofonist van uh, deze man, Bruce Springsteen. Op de achtergrond hoor je hem al. Born to Run. In the day we sweat out on the streets of a runaway American dream. At night we ride the mansions of glory and suicide machines. Sprung from ...van Bruce Springsteen, maar natuurlijk vooral van uh, Clarence Clemens, ...de saxofonist van Bruce Springsteen, The Big Man, dat was zijn bijnaam. En die saxofoon-solo die hierin zat, dat was van hem. En hij is, uh, hij is overleden uh, uh, op een behoorlijk oude leeftijd. Hij heeft een broer gekregen en uh, hij is 69 jaar geworden. Ja, nu zeg ik uh, behoorlijk oude leeftijd, maar dat is natuurlijk ook niet zo. Want een uh, man had nog zo 20 jaar prachtige platen kunnen maken. We hebben het over het fileprobleem. Als je daar een oplossing voor hebt, dan uh, wil ik het graag van je weten. 0800-1121, 0800-1121. even kijken, wie heb ik hier aan de lijn? Goedemorgen. Hoi Leuk, mijn Kees. Oh, Kees. Kees? Kees Oosterom. Ja, Kees. Moet jij eens luisteren. Daar is Daar is Kees. Wat vind je ervan? Ja, daar heb ik heel de hele week over wakker geworden. Ja. Dat, dat dacht ik al, ja. Ik ook. Want we hadden dus. Uh, we hebben, je moet je voorstellen, we hebben een vormgever bij BNN. En ja. uh, die had ik een mailtje gestuurd, natuurlijk uh, zondagnacht al. van... Hé, hey, ik moet dat hebben. Ja. Met, uh, met uh, daar is Kees, die tekst erin en zo. Hadden we afgesproken, ja. dat ik een jingle zou maken. En, uh, en toen bleek dat de vormgever ziek werd. Dus toen kregen we een vervangende vormgever. Het ja. kon allemaal niet op natuurlijk, hè. want nu hebben we nog geld. Dus uh, een vervangende, ja, vervangende vormgever. Ja. En uh, dus helemaal instructies. Dus toen is die vraag. Vrijdag is je nog in elkaar geknutseld. Nou, ik vind het wel goed van je. Ja. Maar fijn dat ik even bel dan. <lacht> ja, <lacht> dus ik weer niet verzinnen over dat, het filiprobleem. Ja, want anders was het helemaal voor niks geweest als je niet had gebeld natuurlijk. Want dan, dacht ja, we, ja, dan zat ik hier, had ik een andere case blij moeten maken. Ja, maar ik, ik, ja. ik heb dat ook heel de week lopen te vertellen. Ik zeg dat best vaak naar de radio, maar uh, komende zaterdag krijg ik een eigen jingle. Dat klinkt toch geweldig. Dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. Eindelijk je eigen jingle. Maar goed, hey, het, de oplossing voor het filiprobleem. Voor het ja, dat... Wat is jouw oplossing? Flexibeler werken. En ik, ik doe dat uh, in extreme mate, mm -hmm. want uh, ja, ik, ik ben zelfstandig ontwerper, dus het enige wat ik hoef te doen uh, als ik wakker word, is hier de trap aflopen. Ja. En dan ben ik bij mijn computer en dan ja. kan ik met iedereen communiceren. Dus eigenlijk zeg jij, uh, mensen moeten maar iets minder vaak naar kantoor gaan en lekker meer vanuit huis uh, klussen. Ja, in mijn geval werkt dat zo. Want, uh, uh, en voor de wereld ja, ben ik gewoon een volwassen bedrijf. Mm -hmm. en ik, ik moet ook wel eens dingen afleveren of ik moet naar klanten, maar dan uh, plan ik het zo dat het buiten de file is. Ja, ja nee, je gaat natuurlijk niet uh, dingen afleveren nee. om half negen s ochtends. Zeg. en een enkele keer kom ik er wel in mm -hmm. en dat is eigenlijk een soort rampje, want dan, uh, ja, dan moet je ineens weer remmen of zo, of yeah. weet je, want dat stroopt dan even zo op. En, uh, ja. Ik snap ook wel dat iedereen dat niet zo kan regelen als ik. Want zelfstandig werken heeft ook best een hoog risico... dat je een tijdje geen inkomen hebt of zo, dat soort dingen. Ja. Maar ja, dingen... Ja, ze zijn er al ontzettend lang mee bezig, hè? Met tolpoortjes en weet ik het, maar allemaal ja. doorgegaan. Nee, en uh, rekeningrijden, dat ja. gaat nu ook weer niet door. Uh, dat zijn dan eigenlijk de tolpoortjes. Nee, dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, ja, ja, precies. Ja. Dat is nu ook weer afge, afgeschaft. Ja. Ik maar heb, die gekleurde nummerborden lijkt me ook wel iets leuk. Ik vind dat een goed idee, ja, zeker. Dat je ja. gewoon kunt kiezen wanneer je het liefst wilt rijden. Dat je gewoon zegt van, nou, ik rijd toch nooit in de spits. Laat mij maar minder betalen, dan rijd ik nooit meer in de spits. En dan heb nee. je ook meer geen last van me. En ja, dan moet je gewoon ook weer meer gaan plannen en dan. Uh, ja, dan en, en, en ja, als het vakantie is, dan werk ik eigenlijk ook. En dan, dan is het heerlijk op de weg, joh. dan wordt het echt een beetje toeren. Als, yeah. je, als het zo druk is, dan moet je constant... Uh, ik, uh... Op je kwimvieren zijn dat je geen ongeluk maakt. Zo. Ja, ja, ik merk het wel als ik naar mijn ouders rij, die wonen in Twente. En, ja. uh, en als ik dan die kant op rijd, dan nou ja, voordat je de randstad uit bent en bij Amersfoort en zo, daar is het ja. altijd super druk. En dan uh, rij je, rij je nou, bij Apeldoorn, dan begint het lekker te worden. Ja. En dan rij je daar ze op de Veluwe en dan is het heerlijk. Dan uh, ja, rijden ze door die bossen. Ik heb want ik ging naar Deventer, naar een de Bruiloft. Ja. En. Uh, maar daar zijn ook stukken waar die man het over had om de weg te mm -hmm. uh, Waar je een spitstrook hebt en dan mag je 80, yeah. Maar dan heb je ineens geen vluchtstrook meer. Yeah. Dus, maar je rijdt dus redelijk... Ongevaarlijk, zullen we zeggen. Ja. is niet zo heel erg hard. Nee, dat is op de snelweg is dat goed te doen, inderdaad. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ik zat trouwens ook, ik reed dus in die polder... Uh, en dan mag je nu 130. Dus ik, uh, maar dat mag dan ook tussen 7 en 6. Mag je dan 130. Ja, ja. Maar ja, wie rijdt nou tussen 7 uur s'avonds en 6 uur s'nachts? Dat, nou, dat, dat is een... Uh, het slaat helemaal nergens op. Dat doe ik die hele maatregel niet. Nee, ja, ik vind het leuk. De eerst dan ook weer. Ja, ja, je zit zelf in het nieuws, maar dan is het ineens ook druk. nou, je mag... Uh, ja, Jan Mulde, zijn grap ga ik niet herhalen. Ja, ik kreeg er altijd al met 180 over, weet je, wel? Ik ook. Snap <lacht> je? Ja. <lacht> ja, het kan ook. Makkelijk. Je ziet uit de vet al of de controle staat of wat. dan ook. Dus ja. ja, dan mag je ineens 130. Ja. Nou, echt ja. fijn. Goed, um, gespreid werken en een beetje flexibel werken. Dat is de oplossing, zeg. Ja. Nou. en s'nachts ook... Uh, Bellen naar de radio. Ja, precies. Ja, nee, dat, dat werkt zo. Dan heb je ook nergens last Ja, van. ik had dit programma had ik ook primetime tussen 4 en 7 in de middag kunnen doen, maar dat doe ik dan bewust niet, nee, zodat ik dus dan de files mijd. Dan moet jij op die brommel helemaal erheel. <laughs> dat is ook druk hoor. Ik ken dat. Ja, heel veel mensen zeggen, er wordt altijd heel veel over geklaagd, over Hilversum, maar het is ook echt een drama. Ja, dat een is... beetje rommelig is het daar. Hè? Ja, altijd, altijd, altijd wel. Uh, altijd ja. van, die, van die eenrichtingswegen en zo. En dan, ja. uh, en dan is het jaar erop, gaat weer de andere kant op. En dan denk je, ja, hallo, ik reed je voor. Nou ja, het is echt verschrikkelijk, Echt een drama. Dus dat, toen heb ik maar een. Uh, heb ik een Thomas brommer gekocht. zo'n ja, euh, een oud uh, dingetje. Ja, een soort poegje, toch? Ja, een soort poegje inderdaad, maar dan echt, dan, dan echt zeg maar uh, uh, wat oudere huisvrouwenstijl. <laughs> <laughs> met uh, turquoise blauw met een wit stuurtje. Ja, het is echt... Mm, Volgens mij heb ik wel de een foto van gezien. Op Twitter, ik, ja. ik heb hem wel eens op Twitter gezet, ja. ja. Het is echt een heel lelijk ding. Maar goed, ik vind het wel leuk om te rijden. Dus. Daar gaat het om. Hé, hey, dankjewel Kees. Ik Dank doe het één keer een jingle hoor, anders uh, halen we de kosten niet uit. Daar komt nee, u. draai nog een keer. Ja, dan komt hij hoor. Oké. Okay. Doei. Doei. Daar is... daar is Kees. Mm, daar was Kees. En we gaan naar Johnny. Goedemorgen, Johnny. Goedemorgen. Ik heb geen jingle voor je, maar ik ben wel heel benieuwd naar de oplossing voor het fileprobleem van je. Nou, gewoon het openbaar vervoer, veel goedkoper. Ja. En, en betere aansluitingen, ook met, met bus. En, en bussen meer laten op. Voor industrie trainen en, en weet ik al wat. Uh, ja, ja, ja, en vooral. Ik vind het veel beter openbaar en veel goedkoper. Ja, ik vind het goed dat je zegt dat we industrie treden. Want, uh, uh, uh, want dat is echt, dat zijn lastig bereikbare plekken altijd. Ja, want daar komt zegt, dus geen ja, openbaar vervoer. Ja, ja en dan is gewoon openbaar voer gewoon laten rijden en dan. Uh, ja, gewoon goedkoper maken. En ja. Dat is gewoon een oplossing. Ja, ik ben, en, ik, mens, ja? mensen willen gewoon nog te veel in de auto zitten. Ja, ja. Want ik ben wel eens naar, uh, naar Dronten. Uh, moest ik ooit rijden. En uh, moest ik op een industrieterrein zijn bij, uh, bij de, de fabrikant van een uh, MP3-speler. Nou ja, dat uh, doet er ook niet toe. Maar dan moest ik dus. En ik dacht, ik ga met openbaar voer. Want uh, ik moest een beetje in de spits. En uh, ik had geen zin om in een file te staan. Maar dan kom je dus niet. Uh, nee, behalve je als je twee uur uh, van tevoren weggaat. Maar ja. Dat vind ik ook weer overdreven. Het ja, moet, ook je, moet, overdreven. Je, moet, je moet er makkelijk moeite kunnen komen, maar dat kan nu niet. Ja, maar gewoon, betere aansluiting ook met, met, met, met openbaar vervoer. Ja, ja. Omdat we op elkaar afgestemd zijn. Ja. Als er ja. meer openbaar vervoer is, heb je daar geen problemen mee, want dan wacht je een kwartier of tien minuutjes en dan is de volgende. Ja. Dat is zo, dat je gewoon, dat je, als je hem dan niet haalt, dat je in ieder geval niet een half uur hoeft te wachten in de regen. Ja, bedoel maar. En, en, en, en ook de. Het, het, het, ja, over, het, over de. de ja de, de, de, de plaatsen waar mensen veel werken daar moet het bezig rijden. en niet eh uh, ja s'morgens uh, in het buitengebied of zo. er komen geen mensen het is gewoon en het hoofd, is gewoon beter en goedkoper maken ja ja waar, waar rij je nu zelf trouwens in uh, ben je aan, te, uh, aan het aan autorijden ik ben aan het rijden ik, ben, uh, ik moet even een rechtje met melk melk laaien. oh oké okay. ja dat is maar goed maar s'nachts is het natuurlijk lekker rustig nu ja ja ja ja lekker doorrijden ja, ja maar daar sta je veel in de file neem ik aan als je, als je het voor je werk doet. Uh, behoorlijk. behoorlijk. Ja. <laughs> ja, heb, je ja, als, ja, heb je als uitgerekend hoeveel, hoeveel uur uh, hoeveel, uh, uh, per week en daarmee ook meteen per maand en per jaar jij in de file staat? Nou, niet, niet. nou dat valt best mee. Ik, ik heb hele flexibele tijden dus dat valt best mee. Oké. Okay. Het, het is gewoon als ik in de file sta, dan kijk ik ook omheen en dan is van de tien auto's die er voorbij komen, zijn er negen met één persoon erin. En er is en die ene, die daar je twee of drie personen in, ja. dat is gewoon, de mensen willen gewoon in die auto blijven, de mensen willen gewoon uh, ja, flexibel blijven, ze willen kunnen, binnen. maar dat is gewoon een probleem, de mensen waar naar de werk moeten, die willen gewoon ja, flexibel blijven en met het van beter aansluiten, is dat het probleem over. Ja, dat is waar, dat is waar. Goed, Johnny, dankjewel voor, je, voor de oplossing. Okay. hey goeie. Dus. Yo, werk je goed, nog goed, goed. Hoi, uh, Hans, goedemorgen Hans? Ja, goeiemorgen. Ah, hey, goedemorgen. Hallo. Hallo. Ook in de auto, hoor ik? Ja, ik zit in de onderweg naar Duitsland, ja. Oké, okay, onderweg naar Duitsland. Kijk aan. Ik denk dat de oproepen er zo zijn. Hans? Hans? Hans? Ja? Ik weet dat het verboden is en ik mag het natuurlijk niet vragen, maar je hebt een, een carset. Die doet het niet zo heel goed. Ja. <laughs> dus, en, zou, je, zou je hem even in hand kunnen nemen, je telefoon? Ja, ik doe het. Oké. Okay. Ja. Ben je nog? Ja, zo is beter. Voorzichtig rijden, ja. Voorzichtig rijden. Nou, ik denk dat het uh, de oplossing is om uh, minder file te krijgen... is gewoon de ene week even nummers te laten rijden... Uh, zeg maar om acht uur. Mm -hmm. En de oneven nummers die week daarna. En uh, ja, dat, dat de helft al van de file scheelt. Want het fileprobleem is meestal maar een uur tot anderhalf uur. Ja, dus dat je zegt... Uh, stel, jouw nummerbord is een uh, oneven het nummer. Eerste, het eerste nummer van je nummerbord is een oneven nummer, mm -hmm. ja? dan mag je zeg maar bijvoorbeeld om 8 uur de weg op en, uh, ja, en de andere week uh, de oneven nummers. Ja, dan, dan, en dan weet je dus eigenlijk weet je al van, nou, ik moet dus een, een paar keer per jaar moet ik iets vroeger mijn bed uit en uh, daarmee voorkom ik files. Exact, ja. ja de helft nou... van, dus, uh, van het jaar zou je vroeger je bed uit moeten. Ja. Nou ja, dat is, ja. Niet, dat is niet zo heel erg toch, want dan ben je ook weer eerder thuis. Nee, en ik denk dat dat de meest goedkope oplossing is, want kijk, in, we willen allemaal graag doorrijden. En uh, op dit moment staan we allemaal uren. En de enige die erbij zijn van het woord is de regering. Ja. We staan allemaal onze benzine te verslinden. Ja, yeah. ja. En ik denk dat het de meest simpele oplossing is. Ja. En het is eigenlijk bijna hetzelfde als dat je met kenteken, genummerd, of, uh, gekleurde kentekenplaten gaat rijden. Alleen ja. zeg ik, van nou dat hoef je allemaal niet te gaan doen, want dan moet je allemaal geld bes besteden. En dan nou gaan we gewoon even nummers op die tijd en onenem. Onneven nummers op de andere tijd. En het is ook vrij makkelijk te checken natuurlijk. Want uh, iedereen uh, weet dat, uh, dat de oneven nummers uh, op een gegeven moment om 8 uur s ochtends moeten rijden. En de even nummers ja. om 9 uh, om uur s ochtends. Exact, ja. En e uh, ze, ze controleren toch al zoveel. Dus uh... <laughs> kunnen ze dat ook nog wat bij doen? dat kunnen we er nog erbij voegen ja. als ze toch bezig zijn en, ja, ja. maar het probleem is natuurlijk wel dat echt alle werknemers uh, of werkgevers die moeten daar aan mee gaan werken want anders werkt het niet het ja moet in principe wel... zou je de zaak een uurtje langer open moeten houden ja, ja. maar ja, ja. als dat ook het enige probleem is bedoel dan daar, sterker nog denk ik nu ineens Hans dat daar, ja. daar help je ook nog even keer de economie mee want de winkels zijn of de, het is allemaal twee uur lang open natuurlijk een uurtje eerder een uurtje later ja, exact, ja. Dus je bent, uh, je bent twee uur lang open en dat is weer goed voor de economie... waarmee we de crisis ja. ook meteen hebben opgelost. Dat denk ik ook, ja. <laughs> Dat denk ik dat is de meest voornamelijk ja, ja. Hé hey Hans, dankjewel. Goeie oplossing. Oké, okay, okay, Tot ziens, hoi, hoi. Ben, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, goeiedag. Dit is meneer Igrink, hè? Ja, dat klopt, ja. Dag, Luc. Goedemorgen. Volgens mij is het heel simpel. Ja. Uh, jij doet nachtdiensten, dagdiensten, ja. morgendiensten. Nou, als nou die hele file uh, dat ook eens een beetje uh, onder elkaar gaat uh, regelen. dan uh, gaan we iets eerder werken en iets later. Ja, dus spreiden van de werktijden, zeg jij. Dat was hem, Luc. <laughs> ja, ja het nee. Is, maar... het, is, het lijkt zo simpel ja. Kijk, ik bedoel, dan begint toch s morgens om vijf uur te werken? Ja. Ja, als je, het, als je alles, het lekker vindt. Die normaal in die al file staat, die beginnen bij 11 uur. Ja, ja. ja nee, als je, als je daar geen problemen mee hebt om om, om vijf uur of om half zeven ochtends uh, te beginnen, dan, dan, dan, dan moet dat natuurlijk wel kunnen. Uh, er zijn twee partijen, Luc. De baas en uh, de werknemer. Ja. Ik, ik, heb, ik heb absoluut geen moeite om s morgens om vier uur te beginnen, hoor. Nee. En ik heb er nog geen moeite mee om om twaalf uur te beginnen. Maar je moet dan wel mensen... Ik bedoel, stel je moet veel mensen bellen... Ja, die kun je natuurlijk niet om vijf uur ochtend uit hun bed bellen. Nog een keer, nog een keer. Die is mij ontgaan. Nog een keer, Nou, stel je moet heel veel mensen bellen... dan kun je natuurlijk niet om vier uur s'nachts beginnen... want dan moet je allemaal mensen uit hun bed bellen. Nee, die, die, ik begrijp hem niet. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, stel je hebt een kantoorbaan. Dan kun je niet om vier uur s'nachts uh, uh, gaan beginnen. Want dan, ja, oh nee, waarom niet? Nou ja, dan, dan, omdat je dan contact moet hebben met uh, mensen die ook een kantoorbaan hebben. En iedereen, als iedereen dan echt op een totaal andere tijd gaat werken... ja dan, dan is het natuurlijk wel heel lastig werken. Dan kun je nooit even met elkaar bellen. Ah, als je dat een beetje, uh, een beetje uh, opvangt in... Uh, er zijn nog wel uh, baantjes uh, in die paar uurtjes... Uh, die dan ook even uh, uh, kunnen gebeuren. Ja, dus eigenlijk zeg je uh, werktijden spreiden. En uh, eens even goed kijken welke werktijden bij elkaar zouden kunnen passen qua. Uh, je uh, bent qua... als het aan mij ligt. Hè, en ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn. Hè, maar je bent in één keer van een hele Philip-problema. Ja, ja, ja. Ik, het komt vaak binnen hoor, uh, de, de werktijden spreiden. En ik denk ook dat dat, dat echt uh, een van de dé de, de de oplossingen is. Wil jij Willemijn even de groetjes doen? Jawel, dat wil ik wel. Oké, okay, nou dan uh, wens ik jou een hele fijne dag. Leuk! Ja, sta genoteerd, dankjewel. Doei ook. Doei. Oei, oei, oei. Doen we Huug uh, nog even? Huug? Ja. Hallo. Goedemorgen, goeienacht. goeienacht. Ja, hallo. Ja, <laughs> Nou, weet je wat ik denk. Uh, wij zouden het fileprobleem wel eens op kunnen lossen. door er met elkaar eens dus een keertje niet zo'n probleem van te maken. Hoe? Oh. Ja. Dus, dus gewoon te zeggen: De file is er. Punt. Ja, ja, ja. En alles wat je doet in je leven, en alles wat je nalaat ook, dat heeft consequenties. Ja. ja. En een van de consequenties is als wij. Kijk, we hebben in Nederland natuurlijk ontzettend veel auto's. Ja. In het jaar dat ik geboren werd, 1957. Toen hadden we 12 miljoen inwoners in Nederland en 2 miljoen autos. En nu hebben we 16 miljoen inwoners en 8 miljoen auto's, mind ja. you. 8 ja, Dat zijn er wel aardig wat, hè? <laughs> dat zijn er wel heel wat. Ja. Dus als, je, als wij met z'n allen in de auto gaan, dan heeft het als consequentie dat we in de file staan. Dus en het is ook wel. Oh, kijk, er zijn natuurlijk wel mogelijkheden om dat te omzeilen. Het is ook wel heel vaak al genoemd. Hè? Uh, uh, uh, ...andere werktijden. Ja. Maar ja, wat is de consequentie? Ik woon dan in het noorden van het land. En uh, wat je dan ook ziet gebeuren... ...dat is dat je gewoon buiten de spits files ziet ontstaan. Ja, ja omdat, dan, dat... omdat, dan, omdat het dan gewoon druk is. Omdat er gewoon te veel auto's zijn, punt. Ja. ja. En anders dat kun, je natuurlijk, dat, dat kun je natuurlijk ook oplossen. Dat je zegt, joh, wat je zou kunnen doen... ...dat is dat je een systeem invoert... ...waarbij je dus een hele smak wegenbelasting betaalt mm -hmm. En daarmee krijg je dan een, een, een mogelijkheid om een soort mobiliteitspas te verwerven. En die mobiliteitspas geeft jou de mogelijkheid om in het openbaar vervoer te reizen. Ja, ja. Dus dat je, uh, dat je, dat je dus geen belasting betaalt... en, en dan mag je uh, met het openbaar vervoer... en, en dat je dus uh, meer belasting betaalt en dan mag je de weg op. Nou, wacht even. Nee... Uh, je betaalt dan een, een, een nou ja, redelijk bedrag, zeg maar, mm -hmm. aan, aan wegenbelasting. En die wegenbelasting die geeft jou de mogelijkheid om dan de weg op te gaan, maar ook de, een, een, een, een, een mobiliteit te ja, ja, ja, ja, zeg maken. Maar. Ja, precies. Hè. En dat je kunt kiezen. Ja, dat ja. je de mensen de keus hebben. Ik vind het een goede oplossing, denk ik. Ja. Ja. Ik vind het een goede oplossing. Ik vind het ook een goede opmerking dat je zegt van ja, het is nou eenmaal. Maar laten we er geen punt van maken. Dan, uh, dan, uh, dan, yeah, ja, yeah. Dat, het is ja, nou eenmaal zo, we hebben nou eenmaal veel auto's klaar. Ja, Ja, yeah. ja, ja dat is zo. Hey Huug, dankjewel voor, uh, voor de oplossing. Geweldig. En tot ziens, hè? Hoi. Goeie, dag. Zullen we zo meteen nog een klein rondje doen? Ja, klein rondje nog. De laatste oplossingen. Graag. with me? I'm going down, down, down there for It's beautiful.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 Fighters. Uh, zometeen meer fileprobleem na het nieuws met Juri Stubenitski.